De CDA-Kamerleden Kopperjan en Ferrier blijven erbij dat de jonge asielzoeker Mauro in Nederland moet blijven. Bij het congres in Utrecht zei Ferrier dat het CDA bij Mauro verwachtingen heeft gewekt en zich daaraan moet houden. Haar collega-Kamerlid Koppian was nog stelliger. Mauro moet blijven, het maakt me niet uit hoe het wordt geregeld, zei hij. Op het congres besloot het CDA dat het in de toekomst een humaner asielbeleid zal voeren voor jonge asielzoekers.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 Het weer vanavond en vannacht vrij zacht. Morgen overwegend bewolkt en in de middag kan er wat regen vallen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidsendam 5 kilometer door een aanrijding. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat bij knooppunt Zonzeel een auto in brand. De rechter rijstrook is dicht. Dat levert 2 kilometer file op. Verder een file veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A50 staat hij van Arnhem naar Ols tussen de knooppunten Valburg en Ewijk 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 U nog steeds naar CFM Zandvoort, het entertainmentprogramma Entertainment for You. Mijn naam is Roy van Buurdingen en ik mag vandaag dit programma presenteren. Rudy Nicola is vandaag helaas niet aanwezig. Hij is uh, waarschijnlijk naar een voetbalwedstrijd. We gaan uh, vandaag het tweede uur van Entertainment for You doen. In ieder geval... Uh,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 Mij deze is nu keihard een feit Nu ik hier zwart op wit houd op lees Wat voor leven jij leidt Deze liefdesbrief voor een andere vent Is nu bewijs maar wat jij steeds ontkent Die komt jij niet meer, niet meer onderuit Het is over en uit Ik vertrouw je Excuses van jou Vallen nu op een plek Als ik bedenk dat ik jou heb vertrouwd Word ik langzaam gek Jij bespeelde mij Ik geloofde jou Jij beloofde mij eeuwig vertrouwd Maar in werkelijkheid Was ik jou al fijn Jij had mij weer misleid Ik vertrouw je niet meer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 snow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 Ja, je hebt echt succes met je nieuwe nummer. Er is te zien behoorlijk veel kijkers. Ja, klopt. Echt heel veel. Het gaat echt heel erg goed. Ja, want vertel, ja, hoe heet je single eigenlijk? Ja, maar, maar ik heb eigenlijk twee nieuwe singles uitgebracht met dezelfde melodielijn. Een Engelstalige en een Nederlandstalige. En de Engelse die was in eerste instantie geschreven. ...door Hans Tijgers-Smith... ...en uh, die is ook opgenomen in, uh, in de studio... ...bij Martin Sterk in Valdermond... ...en toen kwam, het, uh, kwam ook op het idee... ...om, uh, om Nederlandstalig ook uh, uit te brengen... ...met een Nederlandstalige tekst. Ja. En uh, ja, het, uh, hij doet het eigenlijk verrassend goed...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 ja, uh, wor wordt dat waarschijnlijk uitgezonden uh, en volgende week donderdag zijn de opnames daarvan. ja dus wat, wat er, leuk zeg. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, dat, uh, dat, want wat je hebt natuurlijk al een tijdje contact met Wesley, want uh, hij is natuurlijk ook op je cd-presentatie geweest. Ja, klopt. Ja, en uh, ja, het is gewoon uh, ja, heel gezellig dat we dat zo met z'n tweeën mogen doen, dat programma. Ja, ja. ja.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 Ik geloof het tijdens ons of als je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren, na heftig vrijen in de nacht. Is die tinteling, dat pries maakt jou helemaal voorbij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje.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 Ja, goedenavond Henry. Het ging eventjes een beetje mis. Ja, dat kan misschien gebeuren mooi, natuurlijk, hè. Ja. Dus, uh, we mee, maar, we wel even van goeie avond, luisteraars thuis natuurlijk ook, hè. Wat zei je? Ja, de luisteraars thuis natuurlijk ook een avond, hè. Want het is natuurlijk schitterend weer. En uh, mooi zondag, denk ik, meneer of niet? Ja, zeker weten. Heel erg gezellig. Ja, absoluut nee. He, het is wel lekker druk, z'n zandwoord, of niet? Het is lekker druk, want Duitsland heeft herfstvakantie, hè. Ja, ja, perfect, jongens. Goed, maar ik heb natuurlijk weer tijd met jullie... Te vertellen. Ja, vertel! Te ja, je weet natuurlijk ook dat. Eh, het, het, het, het, het saaie nieuws, het sad nieuws, zeg allemaal, maar het vies nieuws dat uh, Cas Pijkers, ja. onze TV-kok, uh, al 65 jaar geleden is overleden. En uh, dat er nu heel, uh, heel veel reacties komen uit Nederland, van, uh, van collega's uiteraard en van uh, artiesten, etc. etcetera. Die hebben wel gemist en de hebben om ervoor te kijken. Dat hij, uh, over oh, in de wanted, uh, Ja, niet iedereen wist nee, dat hij ontzettend ziek was eigenlijk. Hè? Ja, ja, nee, dat was best wel stil inderdaad uh, rond hem. En um, ja, opeens uh, zet ik de radio hier uh, aan en alle apparatuur en dan hoorde ik het nieuws: ja, spijkers overleden. Ja, dat was een beetje verrassend natuurlijk, hè? Toch een van de eerste tv-koks in Nederland. Ja, absoluut. En, uh, niet de eerste, de beste natuurlijk ook nog eens een keer. Natuurlijk zien we zijn sterren, hè? Welverdiend uiteraard. Ja, ja en dan uh, inderdaad, het is nieuws dat ik dat niet verwacht. Nee, dat was uh, ik even, hè? Ik denk van die, uh, die is niet zo auto, het leven is toch ontzettend beperkt, hè? Ja, inderdaad. Ik kan me nog herinneren, ik zat als kleinkind achter de voor de televisie te kijken naar een van zijn programma's. En dan ging hij altijd uh, maaltijden samenstellen in de Fomart. En uh, dat vond ik altijd hartstikke leuk. En normaal heb je altijd... Uh, uh, bij uh, het begin van een uh, winkel altijd een foto van de hoofdvers en de hoofdartikelen uh, en de grote manager. En er stond ook altijd zo'n man met zo'n hoge ho koksmuts op. En ik dacht dat als, als kind zijn, dat is altijd Cas Spijkers. Maar het was natuurlijk steeds iemand anders. Ja, dat gaat niet gebeuren hoor. Ja. Maar goed, ja, inderdaad, zo ben je de winkel nog niet Ja, Het is ook een beetje hebben getrouwd. Uh, altijd was nog gefeliciteerd. Uh, ik kan er helaas niet bij zijn die avond. Dus moet ik de studio ja. Dat had je waarschijnlijk wel begrepen, ja goed, dat soort dingen die, die moet ik dan even aan doen, dat is een hele Sorry oh sorry, uh, voordooi, maar... Ah, het maakt niet uit, Henry. Ja, dat ook natuurlijk, uh, maar in ieder geval, je hebt een hele mooie tijd, heb ik uh, begrepen, en uh, alsof, gefeliciteerd. Dankjewel. En, uh, ja, we moeten gaan weer eens een keer samen zijn natuurlijk, hè. Gaan ja, dat gaan we zeker een keer doen weer. Goed. Ja goed Roy, zoals je weet, uh, en wij zijn thuis, ik ben ook, was weer de Voice of hand. Ik heb hem helaas niet kunnen zien. Uh, maar ik heb op een gegeven moment waren 3,7 miljoen kijkers. Dat um, ja. uh, was weer een ontzettend kijkcijferkron natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Wat, wat, wat, wat echt heel veel weer. hè Ja, dit is echt ongelooflijk. Het blijft maar doorgaan, het blijft maar doorgaan. En um, dan ook op een gegeven moment, uh, de kijkcijfer was alleen maar hoger, zou je zeggen, in plaats van lager. Hè? Ja. Ja, dat was eigenlijk zo'n beetje de laatste voorwonders, uh, voordat we de live show van start gaan. En uh, ik heb begrepen dat er ook dit keer weer een aantal hele leuke artiesten bij waren. een zekere Louisa. En, uh, heb jij gekeken trouwens ooit? Uh, nee, ik zat ook in een talentenjacht. Uh, ik presenteerde gisteren talentenjacht. Dus ja, vandaar uh, dat ik er niet bij was. B op de TV. Ja, zij schijnt inderdaad om aanraden van haar vader die uh, herfst ziek is. Ik, die uh, heeft hij haar uh, gevraagd om toch mee te doen. En uh, ja, ze is door in ieder geval, dus daar gaan we nog wel over natuurlijk, hè. Ja. Dus We uh, maar even kijken, ik moet even mijn briefje kijken, want ik heb een briefje moeten maken. Uh, ja, we hebben op een gegeven moment natuurlijk ook het hele, hele verhaal rond Wagen Jackson natuurlijk wel gehoord, hè. Ja. En het schijnt nou inderdaad dat hij de paar uur voor een, uh, een flinke reactie heeft gegeven met Propofol, waar zonder meer al zes mensen van knock-out zouden gaan. Ja. Dus, ja het schijnt helemaal buiten medeweden, want zijn uh, was te zijn gebeurd, hè. Ja, dat proces gaat maar door en gaat maar door, hè? Het gaat maar door, het wordt zo op zich, natuurlijk, hè? Het is ongelooflijk. Ja, desondanks, eh, de, ondanks de dood, hij blijft nog steeds een, een groot verdiener Michael Jackson. Het is een heel, heel groot bedrijf eigenlijk. Het mm -hmm. er steeds, er zijn nog steeds inkomsten, et cetera, et cetera. Ja, het is steeds triest dat hij eh, op deze manier zijn heeft moeten komen, natuurlijk, hè? Ja. Ja, goed, en dan hebben we natuurlijk onze eigen Frans Bauer, natuurlijk, die zijn 50ste heeft gegeven in Naooi eh, gisteravond. Ja. En uh, hij heeft zijn uh, nieuwe cd uitgereikt gekregen door die momenten dan ik uh, ook nee, nee, hè? Ja, wat leuk zeg. Ja, zeker weet dat zou op een gegeven moment natuurlijk ontzettend leuke, leuke dingen weer voor Frans. Want maar hij heeft het natuurlijk niet makkelijk gehad de afgelopen jaren. Dat wil ik zijn. Nee inderdaad. En er is toch ook vanmiddag een klein probleempje geweest daar. Nou, vertel ik even hoor. Uh, uh, want uh, zijn zoon is van het podium afgevallen. Wat was je aan het doen dan? Uh, uh...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 Uh, dus zij heeft een uh, contract getekend bij RTL. Ja. En um, uh, zij gaat televisieprogramma's presenteren. Dus dan zien we die ook misschien in die uh, hoedanigheid, gezegd. Ja. Dus afwachten wat er gaat worden, natuurlijk. Maar in ieder geval zie je wel, als je een zo speelt, je bent zo presentatrice. Toch? Ja, zeker weten. <laughs> ja, ik weet er ook wel eens van. Zolang je in een televisieprogramma hebt, gez, hebt, hebt gezeten, je sommige zomaar een show die is bij jou Toch? <laughs> <laughs> Goed, dan heb ik nog een, uh, een uh, item van, uh, vanuit het buitenland, van Demi Moore. Ja, je weet natuurlijk dat Demi Moore momenteel een beetje in uh, ertscheidings- of relatieproblemen zit. Ja. En uh, ja, ze was op een gegeven moment uh, niet te genieten toen uh, een fotograaf een foto van haar wilde nemen. En uh, die zit toen flink over de voorje aan, dat is de fotograaf. En uh, ze heeft een flink op zijn op, op gezicht gemept in ieder geval. Gezellig. Ja, gezellig. Moet kunnen natuurlijk hè. Ja goed, en dan heb ik nog uh, een laatste nieuwtje, eh, uh, nieuwtje, uh, ik weet niet of je het nieuwtje kunt noemen, onze uh, Rijken van Helderwege. Oh ja. Och, och, och, och, och. Zullen we terugkomen als plastic bekertje? Ja. Ja, voor mij hoeft ze helemaal niet terug te komen, ook in het plastic bekertje natuurlijk. Maar wat, wat je altijd doet om in het, in het nieuws te komen weer natuurlijk, ongelooflijk hè. Ja, ze houdt het vol hè, ze houdt het vol. Ja, hè. Dan denk je... Uh, jongen. Nou ja, goed, laten we zitten, Roy. In ieder geval... ...ze komt er een plastic bekertje om in ieder geval... la haar dood ook bijdrage te kunnen leveren aan het uh, milieu. Ja. Nou, we zitten er echt in te wachten. Nog een plastic Er Zijn er eigenlijk genoeg, denk ik, die iemand moet rondrijven in de grote oceanen, toch? <laughs> maar goed, Roy, in ieder geval, ja, dat was het weer voor mij. En de uh, rest natuurlijk niks anders dan jullie en, uh, en de luisteraars thuis natuurlijk allemaal... ...een ontzettend fijn weekend te wensen. ga uh, lekker het strand er even op uh, morgen, want dat kan nog op dit moment. Dat is zeker ook eind, eind oktober. En de klok gaat natuurlijk uiteraard vannacht weer een uh, uurtje terug, hè. die gaat van 3 tot twee uur. Dus houd die rekening mee. En uh, dan ga ik jullie in ieder geval ontzettend fijn weekend wensen ja. En dan gaan we volgende week weer. Uh, Henry, Henry, nog heel even terugkomen op uh, Frans Bauer. Uh, zijn ja. is niks overkomen. Ah, okay. Met de schrik uh, is hij vrijgekomen. Ja, dus dan heb ik trouwens nog een vraagje hoor je. Wat zei je? Uh, dan heb ik trouwens nog een vraagje. Je hebt nieuwe zin natuurlijk ook gehoord hè? Ja. Uh, hoe, is die, hoe, is die, uh, hoe, hoe zijn de luisteraars daarover te uh, spreken? Zijn ze er tevreden over? Dat kunnen we nu vragen. Stuur een mailtje naar redactie@zfmzandvoort.nl met uw reactie. Oh, we... ik zou natuurlijk graag reactie willen horen van de mensen, van uh, hoe ze het vinden dat u, ja, dan krijg ik normaal vaak Engels, meestal Engels of meestal Engelstalig zingen. Ja, ja. En nou, uh, overgaan bij de Nederlandstaligheid, dus dat zou ik graag willen weten, Roy. Ik ga hem gewoon zometeen nog zeker eventjes draaien voor je. En dan uh, ga ik nog eventjes de oproep doen of ze hem eventjes uh, willen re een reactie willen geven.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 Zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, discotheken, mooie meiden en bier. Ik zie haar dansen, vrolijk lachen, uit haar ogen staat plezier. Mijne bruine benen, witte taal. Als en als ik dan naar haar naam vraag, fluit het zij als woedend zacht. Ik zou beweven en verlies zijn denken, doe ik nu niet meer. Praaten kan ik ook niet. Heel veel ik aangaan te geer. Slapen als een nacht en het gevoel. Ik komt door haar, zie gunnen bloed Witte bloes, zwarte haren en figuur in overbloed. De gitaar, muziek, de toekomst, caravanen in de nacht Dansen, bij zie gunnen uren, alles prima Want ik smacht alleen naar haar 猜猜猜猜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 Een tijdje geleden hebben wij ze in de uh, in de uitzending gehad met hun liedje jij en nu hebben ze weer een nieuwe plaat. Dat is daar heb ik het over Mike en Colin. Wat?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 Laat. Hey Jay.